7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Een kritisch boek over de Amerikaanse president Trump mag worden uitgegeven. Het Witte Huis probeerde de publicatie van de memoires van ex-veiligheidsadviseur John Bolton te voorkomen. Maar de rechter wijst dat verzoek af. Volgens de regering Trump bevat het boek informatie die de nationale veiligheid in gevaar brengt. Bolton diende bijna anderhalf jaar onder Trump en werd vorig jaar ontslagen. Uitgelekte passages blijkt onder meer dat Bolton Trumps beleid chaotisch en willekeurig noemt. Het boek verschijnt dinsdag. Het aantal coronapatiënten op de IC's in Nederland is met 57 patiënten onveranderd. Het aantal niet-coronapatiënten op de IC's ligt nu boven de 600. Normaal zijn dat er ongeveer 900. En dat het aantal stijgt is volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg een teken dat de reguliere zorg geleidelijk aantrekt. Het RIVM meldt acht nieuwe doden door het coronavirus en ook zijn er twee nieuwe ziekenhuisopnames vanwege corona. Luxemburg gaat alle inwoners testen op corona. Daarmee willen de autoriteiten een tweede golf van besmettingen voorkomen... en verhinderen dat het land weer op slot moet. Dagelijks kunnen 20.000 mensen worden getest... en in totaal wonen er 600.000 mensen in Luxemburg. In Zwitserland is 140 kilo cocaïne gevonden, verstopt in bananendozen. De dozen waren bij verschillende filialen van één supermarktketen geleverd. En de lading kwam uit Zuid-Amerika en is via Nederland naar Zwitserland vervoerd, volgens Zwitserse media. De Zwitserse autoriteiten zijn bezig met een onderzoek naar de herkomst van de cocaïne.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 gaat van het DNL hier bij ZFM Entertainment voor jullie de tweede uur welkom en uh, ja we gaan weer de lekkerste muziek draaien natuurlijk in de tweede uur en uh, zo dadelijk gaan we met iemand bellen ja uh, ooit, uh, ooit uh, zong die over Agata en uh, ja ook nog eens een keertje ja over uh, Sylvia en uh, ja gaat zo maar door maar we gaan eerst nog een plaatje draaien van Bauke en hebben het over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 The song that made us dance and started a romance like never had before. It goes Sha na na na na Sha na na na na. na na na na van Bauke. En dit is Belinda Kinair en hou van mij. Blijf er lekker bij het daguur en te bij Ik zong duizenden liedjes over liefde en het leven Duizenden liedjes Ik zong ze tot op heden leven staat volledig op zijn koord. Blinda Kinner en hou van mij. En dat allemaal vanaf de topwestina hier in Zandvoort. En dat allemaal op kanaal 40 Digitaal, DAB Plus kanaal 6a, 106.9 op de kabel. 104.5. En tot de tot de klokjes van uh, 8 uur. Mijn naam is Vethei en ik zou zeggen een hele goede avond. En uh, ja. We hebben er iemand in de uitzending en dat is, uh, ja, deze man, die, uh, die gaat al een tijdje mee. Hij begon ooit met uh, Agatha en uh, ja, toen uh, ging hij dansen met Sylvia en daarna Desiree en ga maar verder. Laat me, vergeef me. En nu, ja, de clown niet te vergeten natuurlijk, hè, Ben? Ben Kramer, hallo. hele goedenavond. Ja, hallo, je <laughs> hey. vergeet, vergeet me allereerst dit, mijn allereerst dit. Welke was dat? Oh, je gaat door voor de ijskast. Ga je gang. Gaan. <laughs> eh, ik niet, even kijken, ik weet wel Agatha, maar ik weet niet of dat de eerste was. Nee, Agatha heet dat. Of Agatha, Agatha. oké. Okay. Agatha, dat was 1972. 1970. Ja. Uh, of 1970. 70, ja, 70. in ieder geval begin maar, 70. Maar, ja, maar, maar, maar, maar mijn allereerste was in 1967. Welke was dat? Ik moet hem schuldig blijven. U bent gezakt. Ja, helaas. Dat was zij, zij, zij, zij. Oh, dat je niet? Want, uh, oké. Okay. Ik, ja, nee, ik, ik, was, ik, ik was er ook bij toen. Ja. <middels> ja, nou ja, ik nog niet. Nog net niet. Oh nee? Oh, daar heb ik het niet <laughs> <laughs> Nou nee, ja, nee, ik zeg nog net niet, hè. Dus Hé <laughs> hey Ben, hoe is het met je? Ja, goed, dankjewel. Ja, want uh, hey, uh, we hebben nogal uh, kunnen lezen dat je twee jaar geleden een hartoperatie hebt gehad. Ja. En, uh, en uh, ja, ook, uh, ook nog iets met uh, je dochter. Ja. Hoe gaat het daarmee? Ja, zo gaat het allemaal in het leven. We komen er dingen tegen. Ja, ja maar mijn dochter gaat redelijk goed. Ze is stabiel, zoals het heet. Zoals ja. De ja. MS, uh, voor de goede luisteraar, MS. Dat is een. Uh, een, een, een uh, hoe moet ik het zo zeggen? Een hersenziekte. Mensen denken dat het een spierziekte is. Dat is niet waar. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Nee, nee. MS is een hele rare. ongrijpbare ziekte. die dus grillige vormen ja. aan kan nemen. En ze is momenteel redelijk stabiel. Dus daar zijn we blij om. Ja, inderdaad. En, uh, ja, en met mijn gezondheid gaat het redelijk goed. Dus uh, ik, heb, ik heb weinig te lopperen. Ja, ah, oké. Okay. Ja. Want uh, ja, je hebt toch. Uh, uh, yeah, uh, eigenlijk het nu uh, uh, ook opnieuw uitgebracht, hè? Ja, dat, dat doen we wel eens. Dan gaan we zeker in coronatijd. Ja. Uh, eerlijk zijn We zitten allemaal een beetje aan de zijlijn ja. uh, qua ons werk. Uh, het is, het, on, ondanks dat ik 73 jaar ben, ja. uh, werk ik nog zeer frequent. En dat is uh, onder andere vanavond dat ik ook moet werken. Maar ja, dat, is, dat is er allemaal uit. En, en dat houdt in dat je dus... Um, ja, ruimte, ruimte creëert ook en krijgt om na te denken van ja, wat ga je doen? waar, hoe enzovoort. Ja, ja, ja het is altijd wel wat te doen, maar ik heb het niet alleen over het werk, maar ook ook, ook privé. Ik, bedoel, ik heb een heerlijke tuin, ik heb een heerlijke oldtimer, ik heb een heerlijke motor, ik, bedoel, ik, heb, ik heb genoeg te doen. Ik, ja. ik heb er genoeg van maken, maar... Op, op, op, mijn, op mijn vak... wat ik al ruim 53 jaar doe... Ja. Da daar zit je dan wel eens over na te denken... van wat zal ik doen? Zal ik nog wat gaan doen? Dat is ook belangrijk natuurlijk. Je moet er nog wel zin in hebben. Ja, ja, inderdaad. Maar dat heb ik nog steeds, gelukkig. Ja, nou ja. En, uh, ja, daar kwam dus neer op... Uh, Wanneer staat we, we eigenlijk... Uh, rond mijn verjaardag? 17 februari was dat. Ja. Toen uh, kwam er een single uit... die heette Zonder jou En... Uh, dat, dat, dat ging heel goed qua promotie. Ging dat goed. Totdat dus die uh, coronalende uitbrak. Ja, ja, ja. Ja, dat, uh, dat heb je. Ja, dat stierf langzamer dood, laat ik het maar zo zeggen. Ja, ja, ja het hebben flinke deug geslagen, inderdaad. Ja, en nou we zitten er nog wel middenin, maar uh, er zit een klein beetje zon aan de horizon. Hè? Er ja. komt een klein beetje licht in, maar we zitten al lang in. Ja, letterlijk, maar ja. figuurlijk ook natuurlijk met... Ja, ja. Maar en toen, denken nou, ik denk, toen, ik heb een liedje op het repertoire staan... wat ik al een tijdje zing, en dat is van zo'n geweldig nummer. En ik, ik zei, ja, waarom zou we dit als single uitbrengen? En toen ben ik gaan praten met Willem de Bied, dat is de promotieman. Ja. Uh, en uh, die heeft, ik zei, Willem, wil jij er eens naar luisteren? Wat vind jij ervan? hij nou, zei, ik vind het geweldig nummer. Ik zei, nou, weet je wat? Dan, um, dat gaat toch nog een beetje aanpassen en zo, en dan uh, dat ga ik het proberen. Ja. En dat is de reden waarom hij dus nu, uh, kijk, uh, zes dagen, vijf dagen geleden uh, is, is gebombardeerd als zijnde mijn nieuwe single ja. en het, het liedje heet dan ook dan uh, zeer toepasselijk Voordat Je Gaat. Dus, Voordat <laughs> <Ja. laughs> Je Gaat heet het. ja, ik ben nog niet weg van mensen, maar het, het is alvast een vooruitblik. <laughs> ja. En, uh, ja, grapje, grapje. Ja, ja, ja. En, en ja, nee, vanzelfde geld zeggen, serieus. <laughs> uh, ik, Zou het? Maar, maar zo zit het in elkaar. En zo, ja. zo denkt je na. En, en het liedje is net, net zoals ik al zei, vijf dagen geleden... is het naar buiten gekomen. En dat is ook de reden waarom jij nu aan de, telefoon, aan de telefoon hangt. Ja, ja, ja. Ja, want ja, nou ja, ik, ik, het is een mooie single. Hè? Ik bedoel dat voorop. Het, uh, ja, het, het is dan opnieuw uitgebracht. Hè? Ja. Ik denk dat, uh, ja, misschien... Zijn er mensen bij die, die kennen het nummer nog niet eens? Nee, nou, ik ben er van uitgegaan dat er heel veel mensen het niet kennen. Ja. Kijk, dus al de mensen vragen, maar hoe zit dat dan? Nou, heel simpel. Het heeft ook ooit op een, op een, op een cd gestaan met, he, met, met, met, met 18 liedjes. Ja. En het is nooit een single geweest. He, dus, dus, dus, ik bedoel... Uh, ik heb destijds voor die CD ook een Edison gekregen nou, je krijgt niet voor niks een Edison hè? Nee, nee, nee, nee. een Edison van de vakjury en ja, en daar is dit, wat voor nodig dit, dit, is een, dit is een origineel Nederlands liedje, het is nieuw geschreven ja. uh, destijds. het is, het is door Edwin Schimschijmer, een zeer begenadigd uh, musicant, componist arrangeur um, die, die heeft het geschreven en uh, ik heb uh, hij, hij, we hebben gezamenlijk tekst gemaakt en het is een liedje met een bepaalde sound. Die, waarvan ik zeg en denk. dat het voor veel mensen. nieuw in de oren zal klinken. Ja. Van. Wauw, dit is 2020. En ja, dat denk ik ook. Dit, dit moet kunnen. Ja, dat, ja, is ja. Reden, dat is de reden waarom we het gedaan hebben. Ja. ja, en ik denk dat het. Uh, ja, ik denk dat het wel goed gelukt is. Ik, ik hoop het. het is, kijk, ik ja. heb het gemaakt, wij hebben het gemaakt. En het kindje is geboren. Soms je het zien, hè? Ja, ja. Het kindje is geboren. En, en nu moet het kindje wel te eten krijgen, anders gaat het dood, toch? Ja, inderdaad. Het moet gedraaid worden. worden, anders is het te vergeefs geweest. Ja. En dat gebeurt heel vaak met, met uitbrengen van platen of singles, of CD's, of, of, of tegenwoordig alleen maar op Spotify of wat dan ook. Maakt dat ja, niet uit. Ja, ja, helaas. De mensen kunnen het, mensen kunnen het horen, ja. mits ze geïnteresseerd zijn. En de reden dat jij nu aan de telefoon hangt, is dat jij straks het plaatje. ...gaat draaien. En daar Zeker. ben ik alleen maar blij om. Ja. Want dat betekent... ...dat de mensen het kunnen horen... ...en daar een mening over kunnen vormen. Ja, en, dat, en, hopelijk, uh, en hopelijk misschien ook doorvertellen. Ja, en, en dat zal niet alleen vandaag zijn, hoor. Ik bedoel, we, we zullen het vaker draaien. Ja. Nou, dat hoop ik. Gewoon. Ik, ja. ik, ik kan niet in, jullie, in jullie, jullie gevoel kijken wat jullie van liedjes vinden. Kijk, het is een Nederlands liedje, zoals ik al zei, ja. wat, een beetje, wat een beetje buiten de rails loopt, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Dat bedoelt met te zeggen, buiten de rails lopen. Het is geen liedje van ik hou van jou, ik trouw met jou, wat we heel vaak in het Nederlands talig tegen, tegenkomen. Ja, ja. Het is geen smart lab, het, is, het, is, het hangt ergens tussenin. En laten de mensen dan maar lekker uitmaken of ze het een leuk liedje vinden. Ja. Ja wat zeg ik, ja, ik, ik ga er wel al een tijdje, maar niet zo lang als jij al. Maar <laughs> dat, dat, ja. Ik, ik ken zo hoop nummers van, uh, van, van jou natuurlijk. Ja. En, en ja, nou ja, dat, dat ene, dat ja, wist ik dan net even niet. Ik ken Zij Zij Zij wel. Maar uh, ja, waarschijnlijk dan ook weer de nieuwere versie. Dus. Uh, ja, de nieuwe versie. Ja, Zij Zij, daar gaan we weer. Ja. Heb dat gaan ik wel te vertellen. Zij ja. Zij is mijn eerste hit geweest in 1967. Ja. Waarom is er een tweede versie gekomen destijds in de jaren 80? Dat, ja. dat zal ik je even heel snel vertellen. Ja. Willem van Koot, een zeer belangrijk. Dat kennen we allemaal wel. Willem van Koten ja. was vroeger DJ bij Radio Veronica. Ops, en die heeft ja. een verklaarde maatschappij Red Bullets. Ja. En die kwam bij mij ergens in de jaren 83, 84. En die zei: Ben, zou jij het liedje Zai Zai opnieuw willen opnemen en uitbrengen? Ik zei: Willem, waarom is dat? Nou, zegt hij, destijds in 1967 is het liedje in mij aangeboden in mijn uitgeverij. Want Willem heeft ook een uitgeverij. Ja, en toen, toen zag ik het niet zitten. Hij zegt, niet wetende dat, dat toen het uitkwam... bij een andere uitgeverij, dat het een grote hit geweest is. Hij zegt, en ik geloof nog steeds in het liedje... zou je het opnieuw willen opnemen in een iets ander jasje. Ik zei, nou, waarom ook niet? Als jij er achter staat, dan gaan we dat doen. En dat hebben we gedaan. Dat is de andere versie van eigen geworden. Met andere woorden ook een andere tekst. Uh, dus de eerste tekst van 67... Heeft niets te maken met de latere tekst in nee. 1983. Nee. Dus dat geeft aan. Dat een liedje wat zich al bewezen heeft in 67 opnieuw werd uitgebracht, 16 jaar later. Ja, en, en zich weer opnieuw bewezen heeft. Eigenlijk, heeft ja en, nu, ja, en opnieuw bewezen heeft. Nu zie je wat er nu gebeurt: een liedje wat nu uitkomt, eh, eh, voordat je gaat, wat je straks gaat draaien, ja. is een liedje wat op een LP heeft gestaan, of nee, op een CD heeft gestaan. En dat is niet opgevallen. Niet, niet alles kan opvallen. De, de, de DJ's kunnen niet alles blijven draa of draaien. Daar hebben ze geen ruimte voor. Nee, klopt. Meestal wordt er van een CD een single afgehaald. En dat wordt dan gepromoot. Ja? nou, Dat is toen ook wel gebeurd. Maar dat is niet het liedje voordat je gaat geweest. Nou, nu is het zo, we hebben de rollen omgedraaid, voordat je gaat, is dus het nieuw opgenomen, althans, heb hebben er nieuw in gezongen, een andere eind, iets korter gemaakt, een mooie singellengte, drie minuten, vier seconden, nou, mooi, mooie kan het niet hebben voor de radio. Nou, dat is het hele verhaal eigenlijk. Ja, ja. En, en ik zou me ze kunnen voorstellen, de mensen zeggen, ja, maar ik ken het toch ergens van, dat zou kunnen, maar voor veel mensen zal dit gewoon een nieuw liedje zijn. ja. Nou, dat is, dat is inderdaad zo. Daarom zeg ik ook. Dus uh, er zullen vast een hoop mensen zijn die, uh, die het lied niet kennen. En ja, en, en, ja eigenlijk daar nu uh, hopelijk kennis mee gaat maken. Ja, en een, nogmaals een leuke sound, waarvan ik denk dat het uh, een beetje on hollands is. Laat ik het maar zo zeggen. Het was sound die erachter zit. Hè? Dat is echt, ja. uh, het is een beetje ook. Uh, ken je het liedje van Johnny Farnham vroeger? Your Voice. Yeah, ja ja ja Dat heeft de sound van dit liedje voordat je gaat, dat zit daar een beetje in. Okay. Dat, Neem dat maar in je achterhoofd. Ja, ik, ik, ik zal er eens goed naar luisteren. Oké. Okay. Dat gaan we zeker doen. Goed. Hé, hey, we gaan het draaien denk ik, Bim. Bedankt voor het, uh, voor het bellen en ik hoop dat je het niet bij die ene keer laat draaien. Dat heb je al gezegd. Nee, nee, we gaan. Nee, ja, nee, ik, nee, ik, ben. Nee, ik, nee, ik kan je niet complimenten. Nou <laughs> oh, ja, het kan wel hoor. Als je gewoon iedere zaterdag luistert, dan, uh, ik, ben, ik bedoel, ja, dit is uh, volgens mij uh, zo wat het enige programma wat, uh, wat uh, Nederlandstalig is hier uh, bij uh, ZFM uh, Zandwoord. Ja. En, en uh, ja, voor de rest uh, hebben we eigenlijk alleen. Uh, ja andere stijlen muziek zoals uh, blues, jazz en, en uh, ja. Ja, uh, disco uh, uh, noem maar op ja dus ja iedere zaterdag is is, is altijd te beluisteren en uh, willen mensen uh, ja zijn ze nieuwsgierig kunnen ze ook eventjes uh, naar zfmartiesten.nl daar, uh, daar staan ook wat dingetjes en uh, ja er wordt uh, continu verversd, eigenlijk een beetje leuk man nou, ja is het is het programma trouwens ook terug te luisteren of niet dit is ook nog terug te luisteren ja nou dan ga ik dat nog eens doen ga ik doen? Ja, ik leuk. Ja. ja, dan moet je even en... naar zfmzandvoort.nl en daar zandvoort.nl. Oké, okay, ja. gaan we doen. Oké, okay. oké, okay, ja, Ben. Nogmaals het bellen en uh, de groeten aan alle luisteraars. Ja, en jij ook de groeten daar natuurlijk. Yep. En okay. uh, heel veel gezondheid en geluk en ja hopelijk uh, ja tot de volgende single. Dat gaan we doen. Oké, okay, okay, Ben. Dankjewel. Okay. Hey, dank goed weekend. Ja. Hoi, hoi. Dank ja. dames en heren.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 Van je zijn. Zullen we nog één keer praten Nu maar nog één keer, lieve schat Zullen we het nooit vergeten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 wordt zeker niet. Voordat je gaat, Ben Kramer, zo net, uh, ja, heeft u hem kunnen volgen via telefoon. En uh, ja, dat op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk kanaal 40 digitaal en DAB plus 6a. We gaan lekker naar Leroy in de Witte en Hand in Hand. Kijk wat er.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 Om, uh, zo is het maar nu nog niet hoor entertainers nu op de klokjes van 8 uur en we gaan lekker uh, verder met Riener Pons en Elsbakker. en uh, ja luister zelf maar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 Tell. Ik heb altijd Rome, Rienespons en Els Bakken. En we gaan verder met Blue Stukke en Midnight Blue... En Midnight Blue, lekker de houden. Lekker rustig. Maar zo gaan we winnen in de Spaanse zon. Met Louis Fonsi. En Daddy Yankee. En zij hebben het over Despacito. En tot 8 uur. Entertainers New. Mijn naam is Vet Heij. Goedenavond als je zit te luisteren. Leuk dat je luistert.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 ja oh yeah. ya, ya me está gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más estoy que tomarlo sin ningún apuro despacito Quiero respirar tu cuello despacito zelo en una playa en puerto rico hasta que las olas griten hay bendito, para que mis sellos Louis Fonsi. Samen met Daddy Yankee. En dan zei het over Despacito. We gaan verder met Daddy Vera. En dan hebben we het over Life is a roller coaster. Oftewel, roller coaster.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 Fill that empty space inside But I can't do that without you En Ivera. En roller I know En dat allemaal bij Entertainer for You. Nog de laatste minuten. nou Daar kunt u al uh, reacties achterlaten of uh, verzoek laten aanvragen. En zo heeft Federico dat ook gedaan. Federico, jij wilde een plaat worden. Een charge van Kensington. Nou, hier komt hij dan hoor. Uh. En hier is uw verzoekplaats. It's like Dat was hier dan. Uncharts Kensington. En uh, we zijn toegekomen aan de laatste paar minuten. Bij deze wil ik u bedanken. Voor het kijken, voor het luisteren. Deze avond en natuurlijk hoop ik er uh, gewoon volgende week weer te zijn natuurlijk. En dat uh, weer tussen zes en acht. Met entertainment voor You. En dan hoop ik dat het uh, ja, hetzelfde weer is als vandaag. Dan hebben we weer allemaal een uh, heel fijn en ja goed weekend eigenlijk he. blijf gezond denk aan jezelf en denk aan anderen ik zou zeggen tot volgende week groetjes bye en een goed weekend